6 uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. Merkel wil dat Europese landen vasthouden aan begrotingsdiscipline. GGZ-instelling betaalt eigen bijdrage, patiënten. AFM kritisch over beleggen in buitenlandse valuta. <tie>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 Vorige maand raakten 25 patiënten in Nieuwe Gein en Utrecht besmet met de VRE-bacterie. Die resistent is voor de meeste antibiotica. Tien van hen liggen nog in het ziekenhuis. Twee afdelingen van het Sint-Antonius ziekenhuis Locatie Ouden Rijn nemen geen nieuwe patiënten op. Andere afdelingen zijn gedesinfecteerd en inmiddels weer open. De VRE-bacterie kan gevaarlijk zijn voor patiënten met een verzwakt afweersysteem.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 Twee Palestijnse gevangenen die ruim twee maanden in hongerstaking zijn, hoeven niet te worden vrijgelaten. Dat heeft het Israëlisch Hoge Rechtshof bepaald. De twee zitten in administratieve detentie, waardoor ze zonder aanklacht kunnen worden vastgehouden op grond van informatie van de inlichtingendiensten. Volgens het Hof is die maatregelen noodzakelijk kwaad in de strijd tegen het terrorisme. Wel zegt het hof dat er meer onderzoek moet komen naar de twee... omdat ze al zo lang vastzitten zonder te weten waarvoor. De een zit negen maanden vast, de ander nu al bijna twee jaar. In Afghanistan zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen... bij plotselinge overstromingen. Dat gebeurde in de noordelijke provincie Saripool. Het water van zware regenval in de bergen overviel de mensen in het dal... Onder de slachtoffers zijn veel gasten van een huwelijksfeest. Volgens sommige media overleefde alleen de bruid de tragedie. Marianne Thieme is opnieuw beschikbaar als lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren. Op een congres in juli moeten de leden van de partij haar voordracht nog goedkeuren.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 PSV-verdediger Erik Pieters ontbreekt komende zomer op het EK-voetbal. De linksbek is niet op tijd hersteld van een blessure... aan een middenvoetsbeentje in zijn rechtervoet. Bondscoach van Marwijk had hem opgenomen in zijn voorlopige EK-selectie. Vitesse-verdediger Butner vervangt Pieters nu. Het weer vanavond in het oosten, opklaringen in het westen bewolking met kans op een enkele bui. Morgen in het westen nog regen, in de rest van het land blijft het droog en af en toe schijnt de zon. Temperatuur van 14 tot 19 graden. Vanaf woensdag iets hogere temperaturen met af en toe een bui. AneB verkeersinformatie Verreweg de meeste files staan op de wegen rond Utrecht. Er zijn daarbij grote problemen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. staat na flink ongeluk tussen knoopend Everdingen en Waardenburg... inmiddels 17 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar Den Bosch kan omrijden via de A27... en de A59 via Gorkum en Waalwijk. Maar inmiddels is die route al behoorlijk volgelopen met verkeer... omdat het ongeluk al zo lang geleden is. Van Utrecht naar Gorkum op de A27... 20 staat tussen Nieuwe-Grein en de brug bij Gorkum, 14 kilometer fieden. andere fieden die opvalt is die op de A12 bij Utrecht... richting Arnhem, tot aan Bunnik, 10 kilometer. En de N2, de randweg eindhoven richting Maastricht... tussen Veldhoven en Knoop en 7 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Waarom zou Hof Hoornemanbankiers Bankiers u een gratis aandeel willen schenken?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 NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. 7 over 6, goedenavond. Nog een kleine 2 uur... en dan gaan de zes kandidaat van het CDA... voor het eerst met elkaar in debat. En dat gebeurt in de Laurenskirk in Rotterdam. Drie kandidaten kennen wij natuurlijk van de landelijke politiek. Fractievoorzitter Siebrand van Haarsma-Buma. Demissionaire bewindspersonen Liesbeth Spies en Henk Bleker. Verder doet mee Tweede Kamerlid Madeleine van Toornburg... En van buiten Den Haag onderwijsman Marcel Wintos. En de wethouder in Purmerend. Haar naam is Mona Keizer. Politieke redacteur Margrethe Boer. Mona Keizer, wie is dat? <laughs> ja, Mona Keizer. Ja, zij is toch een reizende ster binnen het CDA. En uh, dus wel iemand om in de gaten te houden. Ze komt. Uh... Uit Volendam. En ze is al heel lang uh, actief in de gemeentelijke politiek. Dus in Noord-Holland is ze geen onbekende. Ja, landelijk wel. Maar toch, het landelijk CDA heeft haar een paar jaar geleden wel ontdekt. Ze is ook al op de landelijke Tweede Kamerlijst gezet. Wel wat laag, maar toch daar stond ze op. En daar waren ze in Volendam reuze trots op. He, dat er iemand uit hun dorp op de landelijke lijst stond van de Tweede Kamer. En ze zat ook in het Strategisch Beraad. De club die die nieuwe koers van het CDA moest uh, uitzetten. En nu steekt ze dus haar vinger op voor het uh, lijsttrekkerschap. En maakt ze een kans? Nou, ik denk dat ze daarvoor uh, te onbekend is bij de gewone leden... en ook te weinig landelijk politieke ervaring heeft. Maar die debatten zijn voor haar nu wel een mooie manier... om zich in de kijker te spelen, want het CDA zoekt nieuwe gezichten. En het lijkt me dat zij dus een van die nieuwe gezichten is. En ik verwacht niet dat ze lijsttrekker zal worden. Maar we zouden haar misschien nog wel terug kunnen zien in Den Haag... op een of andere manier. Zeker als ze vanavond en de komende dagen uh, die debatten goed doet. Ja, want wat is het belangrijkste bij die debatten? Zes mensen die elkaar natuurlijk door en door kennen... Hoe gaan ze zich onderscheiden? Nou, dat is sowieso lastig hoor, bij dit soort uh, debatten. Want ja, het zijn alle zes CDA's. Eh, grote verschillen zullen er niet zijn. Want ze hebben zich ook alle zes achter de nieuwe koers van het CDA geschaard. Hè, zoals dat opgesteld is door dat strategisch beraad. Dus het CDA als middenpartij. Nou, er is... Uh vannacht nog een folder gemaakt en er staat kies uw lijsttrekken, dan zie je zes foto's en dan vertellen ze iets over zichzelf en dan lees je toch ja, dat ze het hebben over verbinding, samen oog voor elkaar, dus ja waar het om gaat is toch welk gezicht past het best bij dat uh, CDA van dat radicale midden, hè? wie kan het best het uh, CDA verhaal vertellen de komende tijd en dan ook nieuwe kiezers aanspreken dus ik verwacht dat die campagne uh, uh, niet gericht is op, uh, uh, op, om elkaar te bevechten maar vooral om zichzelf in de markt te zetten Kijkers, ik ben de ideale lijsttrekker. Ze hebben ook allemaal een eigen website: henkbleken.nl, kiespies.nl. Nou ja, dus ze verkopen vooral. Eh, nou, Rijmt mooi, hè? Ja. Dus ze verkopen vooral zichzelf de komende avonden. En je zegt: eh, niemand van deze kandidaten heeft eh, toen tegen samenwerking met de PVV gestemd. Tegen die gedoogconstructie. Nee. Toch, hè, wie van die kandidaten heeft, denk je, het meeste last van het verleden van de afgelopen twee jaar? Nou, ik denk dat ze allemaal zullen proberen daar eh, ver van te blijven. En dat ze vooral zullen gaan praten over de toekomst. Hè? Dat merk je ook bij uh, Lisbeth Spies. Uh, ze heeft al afstand genomen van dat boerkaverbod, waar ze als minister uh, vol was, uh, van onvoorstelbaar groot belang vond ze het. Ze is nu tegen een boerkaverbod. Dat maakt haar positie wel wat lastig. Maar ze zegt nou, dat wil ik best uitleggen en ik wil vooral naar de toekomst kijken. Dat is natuurlijk iets wat je veel zult horen. De toekomst als verwoord in dat strategisch uh, beraad. Uh, en je ziet ook bij Henk Bleker, die zegt, uh, ja, samenwerking met de PVV is voor mij niet voor herhaling vatbaar. Uh, Buma heeft het over over, dat is een buik heeft even van de PVV... vooral na het mislukken van het Katshuisberaad. Dus dat soort dingen willen ze wel zeggen. Ze willen ook wel de voordelen noemen volgens hen... die er gezeten hebben aan de, de regeerperiode met de VVD... als het gaat om bezuinigingen, wat ze dan toch voor elkaar gekregen hebben. En verder willen ze vooral naar de toekomst kijken. Maar, maar kijk, is dat, Marget, Is dat, dat, dat issue met de PVV... is dat ook een issue voor de leden binnen het CDA... die uiteindelijk die lijsttrekker gaan kiezen? Ja, nou, dat is de vraag. Want als je naar de congressen kijkt van de afgelopen tijd... dan zie je dat dat onderwerp daar helemaal niet meer aan de orde is gekomen... Komen. Het strategisch beraad is daar natuurlijk geweest. En toen heeft men ook echt gezegd met z'n allen... jongens, we gaan nu vooruitkijken. We regeren met de VVD en we hebben die constructie met de PVV. Maar wij als CDA eh, moeten nu naar de toekomst kijken... en ons nieuwe profiel hervinden. En dus ook dat hebben de leden wel geaccepteerd... en keken ook vooral vooruit. En je merkte vooral dat er heel veel over geschreven wordt... en over gesproken wordt nog buiten de congres. Maar op het CDA zelf is men toch wel een knop omgezet. En is men vooral in een, in een stemming van... Uh, wij moeten weer een... Uh, ja, het nieuwe CDA uitvinden. En daar willen deze kandidaten vooral aan werken. Alleen merk je bij die andere outsider, Marcel Wintels... die heeft wel geprobeerd Spies en Buma neer te zetten... als mensen die uh, meewerkten aan de neergang van het CDA... Hè, doordat ze aan die gedoogcoalitie meededen. Maar goed, dat is hem ook niet zo goed bekomen. Want ook Wintels heeft niet tegen die samenwerking met de PVV gestemd... op dat uh, congres toen in 2010. Goed, de naam van Reizer Keizer heb ik doorgestreven op jouw gezag. Wie heeft nou de meeste kans? Nou, ik denk toch dat je dan uitkomt uh, bij de mensen met de Haagse ervaring. En dan gaat het om Buma en Spies. Al denk ik ook dat je bleken niet helemaal moet onderschatten. Maar ik zet nog in op Buma en Spies dat die twee samen door zullen gaan uiteindelijk. En ja, wie weet wat voor verrassingen het debat vanavond nog in petto heeft. Maar nou, voorlopig Buma en Spies. Vanavond in het theater in Rotterdam. Dankjewel, Margreet Boer. De verkiezing voor een nieuwe lijsttrekker... als opmaat naar de verkiezingen bij ons in september. In Griekenland hebben ze de verkiezingen net achter de rug. Daar zien we dat de socialisten ontzettend verloren hebben. Meer dan de helft van de zetels die ze hadden, zijn ze kwijtgeraakt. Connie Kees en Joris van de Kerkhoff zijn bij het partijkantoor... van de socialisten van de PASOK in Athene. Het licht is uit. En als we door het raam kijken hier, Connie, dan zien we daar wel iemand zitten... onder een foto van de huidige partijleider doet ook nog open. Can we come inside? Waarom we dat doen Hallo. Oké en daar hangt dus Venizelos en daar hangt de oude partijleider Papandreou. En dan nou doet hij een deurtje open en komen we in de oude perszaal terecht. Licht aan. Een grappige man. Niet zo groot, ik kan er overheen kijken. Bol, bol hoofd, bolle buik een uh, houthakkershemd uh, uh, aan. En uh, hij kijkt dan naar een foto van de voormalige partijleider... naar Papandreou, Andreu, die uh, vorig jaar ermee ophield. Als u Papandreou ziet, wat denkt u dan? Handen in zijn zakken, een beetje schaapachtig lachen. En wat zegt hij dan? Hij kende hem persoonlijk, natuurlijk, omdat hij hier werkte. Een goed mens, zegt hij. Maar als leider... En dan had hij inderdaad zijn schouders op. Nou, gaan we naar die leider aan de andere kant. En Papandreou zit in een mooi lijstje. maar het houten lijstje is wel een beetje ja. bekrast aan de ene kant. Aan de onderkant. Gaan we naar de nieuwe leider toe. Die hangt hier gewoon op een poster. Kent u die ook? Niet zo goed. We hebben niet gesproken. Het is nog te kort om daar iets zinnigs over te zeggen. Het is net... Uh... Een maand, twee maanden dat hij leider is. Het ligt dus niet aan hem dat het gisteren zo fout is gegaan. Oh, jezus. Zucht, zucht. Ja. Wegkijken. Het is haar job. Tinnakam. Het zin. diep teleurgesteld. Ja. Ja, hij moest dus huilig gisteren. Ja. Dat is ook wel logisch natuurlijk. Ja. Ja. Uh, maar u hebt ook wel op PASOK gestemd. Of bent u een van die mensen die gedacht heeft van... Uh, ja. We doen het toch maar niet, ondanks dat u hier werkt. Ja, ja zeker, zeker. Tegen beter weten in? Daks, ik hem Wij kijken ook om ons heen, wij, hooren, wij spreken ook. Hè, we zien ook de mensen hier, die komen ook hier uh, langs. En we hebben gezien wat er leeft onder de mensen, dus uh, uh, eigenlijk was hij er niet zo verbaasd over. Maar hij heeft dus niet gezien wat er leeft onder de mensen. Papandreou heeft het niet gezien. Ja. Ja. Nou, hij, hij denkt toch wel dat hij, dat hij het wel ergens heeft uh, geweten, maar zijn keuzes waren anders. En dan weer terug naar de andere kant. Daar hangt papa, papa, Andreu. Ze zijn even kaal, beide, vader en zoon. Ze lijken op elkaar. Ja. Dus het moment in 1974 dat de partij werd, werd opgericht... met allemaal mensen die bij die oprichting waren. En toen was de partij langzaam, na 1974, tot in 1981... dat het echt een gigantisch grote partij werd. Zeker wel 48 procent wat ze kregen. Ja. En nu... In Athene, om het dan nog maar extra sneu te maken, misschien 7 of 8 procent. Ja, en in totaal landelijk nog geen eens 14. U past wel helemaal in deze omgeving, meneer. Ja, u weet het misschien niet, maar uw uitstraling is zo triest. Komt het ooit nog goed met Griekenland? de In moeilijke tijden, zegt hij, heeft Griekenland altijd haar weg gevonden... En dat zal ik nu wel gebeuren. Maar hoe en wanneer, dat weet ik niet. Zonder PASOK. Paterixis. Het ziet er wel naar uit, komende jaren, hè, dat we niet zo'n zo grote rol zullen spelen. Maar je weet het nooit, zegt hij. De Grieken zijn onvoorspelbaar. Dank u wel. Voor uw verhaal en sterkte. <laughs> en hij haalt zijn schouders nog een keer op en lacht er een beetje schaapachtig bij. Straks, om het imago van het HBO op te poetsen, worden de regels op de hogescholen strenger en strenger. Verkeersinformatie: Wijnand Zwaan. Ja, blikvanger in deze spits blijft de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar gebeurde aan het begin van de spits een ongeluk. Op een onhandige plek bij Waardenburg. Het veroorzaakt 17 kilometer verder vanaf knopend Everdingen. Bij Waardenburg zijn twee rijstroken dicht. Als je van Utrecht naar Den Bosch rijdt... dan kun je beter omrijden via Gorkem en Waalwijk... over de A27 en de A59. En op die A27 is het inmiddels wel heel druk... tussen Nieuwegein en de brug bij Gorkem, 12 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Een groeiend probleem in veel grote steden. De enorme hoeveelheid fietsen die overal maar worden geparkeerd. Amsterdam bijvoorbeeld komt bijna 100.000 fietsparkeerplekken tekort. De gemeente heeft daar iets op bedacht. Fietsenstallingen op het dak. Een al eerder beproefde techniek. Fiets inleveren, dat is een kwestie van... Uh, mijn passen erin. Je passen voorhouden. Dat wordt vrijgemaakt. Er ja. gaat een uh, stalen deurtje open. Hier schuift je fiets naar voren in een rails. Ja, dat is het. Het is een uh, glazen hokje bij de pont in Amsterdam-Noord. Kijk, je zet je, je fiets erin, Er zit een klem. Daar zit dus een, uh, een luchtzakje in en dan wordt je voorbeeld daarin vastgeklemd. En dan uh, takelteam naar beneden. Dan gaat hij naar beneden. Kijk, en dan...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 Ze komen dan terecht in een soort carousel met van al die haken, net als bij de stomerij. Ja, juist, precies, ja. En als je dan weer terugkomt, dan toes je de code in of je houdt de kaarten voor. Goh, de... Wacht je vijf minuten, hoor je vijf oh, minuten ja, geen ja, ja. Ge Geen vijf minuten. Nee? Nee, allemaal binnen een minuut. En hoop je dat je, je eigen fiets krijgt? Ja, ga krijg je altijd. Alleen, uh, dan moet er een, uh, een liftschacht aan de buitenkant van het pand. Ja, okay. nou, dat wil toch helemaal niemand tegen zijn pand? Nou, ja, maar het idee is goed. Alleen nog ja, iemand vinden die dat op zijn dak wil. Ja. Nou, Daar gaat u dat, dan niet zijn over, hè? Openbare gebouwen, denk ik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 Dan het hbo. Het hbo-onderwijs is de afgelopen jaren flink negatief in het nieuws geweest. Onder kwaliteit, diploma-fraude, er was van alles mis. En dat moet anders, vinden de scholen. Daarom gaat het hbo steeds strenger doen tegenover de studenten. Ook de zwaar bekritiseerde hogeschool in Holland komt met maatregelen. Dat hoort de verslaggever Martijn van der Zanden. In Holland, baas Doekle Terpstra verwoordt het helder. Als wij in Nederland de lat van het hoger onderwijs omhoog willen leggen. dan betekent dat dat in alle opzichten de vrijblijvendheid voorbij moet zijn. Dat geldt en voor de student. maar het geldt tegelijkertijd ook voor de docent. Wat ook daar mag van gevraagd worden dat hij professioneel is. dat hij goed onderwijs weet over te dragen. en dat hij ook weet wat er in de beroepspraktijk gebeurt. Daarom wordt het veel strenger op zijn hogeschool. Op Windesheim in Zwolle is dat ook zo. Journalistiek student Tom van Kampen kan erover meepraten. Een heel stuk strenger geworden. Ja, nee, zeker weten. Het is op, ontzettend merkbaar. En uh, het is niet zomaar meer dat je met een beetje onderzoeksverslag uh, uh, daarmee wegkomt. Tom weet inmiddels dat hij zijn papiertje krijgt. Maar zijn onderzoeksverslag werd niet zomaar goedgekeurd. Ik heb drie versies ingeleverd en de derde versie was uiteindelijk akkoord. Dit alles komt natuurlijk, gebeurde natuurlijk nadat er, nou ja, bekend wordt dat er problemen waren op Windersheim. Vindt u je dat je, als je nu terugkijkt dat ze het ook goed hebben aangepakt? Wat betreft het, het, het, het, um, het aanscherpen van de eisen wel, dat lijkt me goed. En is het inderdaad iets wat ook blijvend is of gaat het toch wel weer terugvallen? Nou, ik weet het niet. Ik bedoel... We hebben toen zo'n, zo volgens mij, rapport uh, van Kees Veerman, oud-minister Veerman, uh, gehad. En daar staat ook in dat uh, hbo-instellingen uh, uh, zich moeten specificeren op bepaalde opleidingen waar ze nou ja, goed in zijn, in plaats van alles aanbieden. Um, en ik denk dat als men zich daaraan houdt... en dat is nu wel een beetje de ontwikkeling. In ieder geval op Windersheim zie ik dat gebeuren. Sommige opleidingen verdwijnen. En andere opleidingen worden geoptimaliseerd. Dan denk ik wel dat daar de concentratie op de kwaliteit uh, uh, op peil blijft. Maar ja, je ziet natuurlijk ook dat nu zit die accreditatieorganisatie daar dik op. Uh, en het is natuurlijk ja, ook wel te verklaren dat als al die accreditaties weer uh, verstrekt zijn... Dan, uh, dat het dan allemaal ja, misschien wat meer zal afnemen. Maar ik denk dat aan de eisen wel, uh, wel, wel uh, wordt, uh, wordt, wordt gehouden. Dat men zich wel meer aan de eisen zal houden. Voor de studenten is het natuurlijk uiteindelijk goed hè, als ze het papiertje hebben. Maar ze zullen het ook echt wel met enige regelmaat vloeken dat het veel strenger wordt. Nou, ik kan in ieder geval voor mezelf spreken. En dat is zeker waar wat ik heb gedaan, Ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk besef je dan toch van het is wel goed wat er, wat er gebeurt. Uiteindelijk uh, is je diploma er alleen maar meer mee waard. En uh, ja, dat is uiteindelijk waar je wel naar moet kijken als student. Je hebt het vier jaar niet voor niets gedaan in je studie. Meegeluisterd heeft ook Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we horen net dit verhaal van uh, de student van Windesheim. In Holland wordt strenger. Dat lijkt me eigenlijk ontzettend goed nieuws voor het onderwijs. Ik denk dat de boodschap die Doek de Terpstra hier zojuist verkondigde, heel erg positief nieuws is. En ik ben ook echt van mening dat de vrijblijvendheid nu ook echt ja, eigenlijk van de kaart moet binnen het hoger onderwijs, binnen het HBO, maar ook binnen het WO. En dat daar drie, drie spelers binnen dat hoger onderwijs hun eigen verantwoordelijkheid moeten oppakken. Opvallend vind ik wel dat de eisen strenger worden voor studenten. Ik denk dat het ook goed is dat de lat omhoog gaat. Ik denk dat het ook goed is dat het wat omhoog gaat voor de docenten. Ja, dat, dat zei hij ook, hè, Doek de Terpstra. Ja, dat waanden die ook. Maar ik vind het opvallend dat hij daarin... Uh, nog even vergeten te vermelden dat ook, ik vind dat de managers, uh, de college van besturen, daarin ook een hele belangrijke rol vervullen, de organisatie leiden en het primaire onderwijsproces ondersteunen. En ik vind ook dat het voor hun ook de lat omhoog moet en dat zij ook uh, hun eigen verantwoordelijkheid daarin heel erg sterk op moeten pakken. en want wat, wat, ook wat, moeten benoemen. Want waar zit het verbeterpunt voor de managers, wat u betreft? Wat ons betreft zit het er vooral in het feit dat uh, het aantal managers de afgelopen paar jaren uh, enorm is toegenomen. Uh, het feit dat de managers uh, de college van besturen ook ervoor gekozen hebben, de lijn uitgezet hebben om binnen hun instellingen het onderwijsaanbod enorm te verbreden. Uh, in plaats van uh, alleen maar bijvoorbeeld op het bachelor onderwijs te richten binnen uh, de HBO-instellingen. En uh, dat leidt er nu toe dat een staatssecretaris zoals Halbe Zijlstra, nu demissionair, maar. Uh, eerder nog niet, ervoor uh, heel erg hard op in heeft moeten zetten... dat er ook geprofileerd gaat worden. Dat is wat de studenten van Windersheim zojuist ook ver vertelden. En eigenlijk vind ik dat die hbo-bestuurders zelf ook uh, vanuit eigen beweging... dat soort scherpe keuzes moeten maken en niet alsmaar uit willen moeten breiden. En dat is de beweging die je nu ook ziet. En ik wil nu ook graag dat die hbo-bestuurders ook afrekenbaar worden. Net zoals dat nu geldt voor de student en de docent... moeten ook deze mensen, deze laag, deze verantwoordelijke speler... In dat hoger onderwijsspel uh, ja, afrekenbaar worden. Zeg, en we hoorden net nog wel enige argwaan dat als de accreditaties uh, eenmaal weer verstrekt zijn voor de opleidingen. dat het dan misschien allemaal wat soepeler gaat worden. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik denk dat er uh, door onder andere de kwestie bij in Holland en bij Windersheim. Uh, de, de, zeg maar, de accreditatieregels, de wet. Uh, uh, aangescherpt is uh, voor de toezicht op het hoger onderwijs. En dat, dat voorziet ook in, uh, in een uitbreiding van de rol van de onderwijsinspectie. Dus niet alleen van de NVO, van de accreditatieorganisatie, maar ook van de onderwijsinspectie. Die, en die kan in zijn deel uh, uh, ja, gestuurd te werk gaan. En uh, die kan nu ook eerder optreden, waarvoorheen een heel uh, dossier opgebouwd moest worden aan klachten... voordat de onderwijsinspectie naar binnen mocht gaan om te controleren of er een probleem was bij een uh, opleiding of bij een instelling qua uh, kwaliteit... kan ze dat nu al veel, vele malen eerder doen. En deze verruiming van die maatregelen zorgt er wat mij betreft voor... dat dat uh, wat zojuist benoemd is, uh, niet aan de orde is. Oké, okay. Sebastiaan Hameliers, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg. Dank voor de reactie op het bericht dus dat HBO-scholen wat strenger gaan worden... voor docenten, voor leerlingen, studenten. En uh, als het aan Sebastiaan Hameliers ligt, dus ook voor de managers. En dat brengt ons bij het eind van dit Radio 1 Journaal op deze maandag. Over anderhalf uur begint het lijsttrekkersdebat. De kandidaten in Rotterdam van het CDA. En ik kan me voorstellen, Joost Eertmans, dat je daar met je avondspits op vooruit gaat kijken. Tim, wij starten het debat, uh, kun je zeggen. Hier zometeen inderdaad bij Avondspits. En de CDA-jongeren, de linkse jongeren van het CDA, die geven al meteen op nu.nl mijn gelijk van vanavond. Want ik ga zeggen, het CDA is te links. Zes kandidaten gaan zich uh, met, elkaar, uh, ja, gaan met elkaar de degels kruisen. Wie wordt de lijsttrekker voor de komende verkiezingen? Het is trouwens wel voor het eerst dat ze dat doen. dus Dat verdient een pluim uh, bij het CDA, vind ik. Je krijgt veel Vroeger. aandacht ook, hè, Joost? Dat, dat is zeker goed. Dat is uh, bijna niet verkeerd. Tenzij ze inderdaad elkaar met, met dolken te lijf gaan. Um, dat doen ze denk ik niet bij het CDA. Achterkamertje dus daar voorbij. Um, maar ik moet zeggen, los van het poppetje is er nog een ander probleem voor het CDA. En dat is totaal onduidelijk wat nou de koers is. Dat zie je ook bij een hoop kiezers. Niemand weet wat waar ze voor staan. Het is een enerzijds-anderzijds partij. En dat kan nu niet meer. Ik vind het CDA moet gaan kiezen. En daarom zeg ik, men moet naar rechts opschuiven. Dat is mijn keuze van vanavond. U kunt mij uh, ja, bekritiseren of bijvallen. 0800 1121. Ik zeg, het CDA is... Te links momenteel. 0800 1121. En u kunt ook meedoen met Twitter. Hashtag Eerdmans. Hashtag WNL. Doe mee met Avondspits. We zijn er direct na het NOS-journaal. Tot zo. Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u? Bij IAK-verzekeringen willen we het beter doen. Anders.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 Er zijn geen aanwijzingen dat meisjes in het instituut Sint-Anna in heel in de jaren 50 een onnatuurlijke dood zijn gestorven. Dat concludeert een commissie die 40 sterfgevallen heeft onderzocht. Afgelopen zomer verschenen berichten over een opvallend hoog sterftecijfer in de instelling voor meisjes met een handicap. Maar volgens de commissie wij wij wijkt het sterftecijfer in de jaren nauwelijks af van het gemiddelde.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 Een van de grootste instellingen voor verslavingszorg, Bouwman GGZ... gaat de eigen bijdrage van zijn patiënten betalen. Volgens de instelling leidt de bijdrage tot paniek onder de patiënten. Sommigen zouden hun behandeling onmiddellijk hebben gestopt. Sinds begin dit jaar moet in de geestelijke gezondheidszorg... een bijdrage van 200 euro per jaar worden betaald. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Nog steeds mooi voorjaarsweer. Al is het een beetje fris met temperaturen van 11 tot 16 graden.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 De wind waait morgen uit het zuiden, is meestmatig, windkracht 3 tot 4. Na morgen blijft het wisselvallig, maar wel met vrij hoge temperaturen. Woensdag een graad of 17, donderdag en vrijdag zo'n 18 graden. En na vrijdag wordt het weer wat koeler b verkeersinformatie er zijn een paar ongelukken gebeurd... die lokaal voor veel oponthoud zorgen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... daar staat tussen Knoopend-Everdingen en Waardenburg 17 kilometer file. De weg is inmiddels wel weer vrij. De andere kant op loopt het nog vast vanuit Den Bosch... tussen de Dril en knoopend Deil 8 kilometer. Op de ring A10 bij Amsterdam richting Zaanstad... heeft een auto in brand gestaan bij Knoopend-Koenplein. Dat veroorzaakt nu file vanaf Zeeburg tot aan Koenplein 7 kilometer. De rechte rijstrook is dicht... De op de A27 van Utrecht naar Breda is nog lang... door de omrijders voor de problemen op de A2... tussen Nieuwegein en de brug bij Gorkum 14 kilometer. Dan de N44 richting Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar 3 kilometer. Is daar een ernstig ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans... De koers van het CDA is te links. Een goedenavond. U pakt de afslag naar rechts in de avondspits van WNL... waar de discussie gaat over de koers van het CDA. Wel WNL. 0800 1121. Ja, tot het bot verdeeld is het CDA. De partij kent niet alleen een linker- en een rechterflank... maar inmiddels ook een gedoogflank, een anti-PVV-flank... een milieuflank en een conservatieve flank. Waar je vroeger met een gerust hart op het CDA kon stemmen... omdat je wist dat het een degelijke bestuurspartij was... met mensen als Deetman, De Koning en Lubbers... is het op dit moment volstrekt onduidelijk waar je stem toe zal leiden. Betrouwbaarheid en duidelijkheid die zijn bij het CDA ver te zoeken. Ik vind dat het CDA van oudsher in de rechterhoek thuis hoort. Samenwerking met de VVD heeft ook het beste gewerkt voor de partij. En de kiezer is, zo bleek ook weer toen minister Spies onlangs over de boerenkaart uitgeleed, die is veel en veel rechtser dan het linkse kader- en partijbestuur. Het CDA moet dus keuzes maken. Links of rechts? De partij is te klein om het allebei te zijn. En ik zeg, sla rechtsaf. Wel je nou. 0821 En u kunt meedoen aan dit debat wat dus voorafgaat aan het grote lijsttrekkersdebat, uniek in de historie van het CDA. Een keuze voor de poppetjes, maar vanavond kunt u bij mij kiezen voor de inhoud. Moet het CDA linksaf of rechtsaf? En ik denk dat ze veel meer heil hebben te zoeken bij de rechterflank. En dat bewijst eigenlijk ook het verleden denk ik. We gaan er zo later over praten met onze binnenhofwatcher Martijn van de Kooi, maar ook een echte Havik uit het CDA die komt aan het woord en dat is René van der Linden, prominent CDA er. en hij is de Kamerlid, die zometeen dus, maar u kunt meedoen, 0800 1121. Moet het CDA, zoals ik zeg, rechtsaf of behoudt u het een beetje in het midden? Of zegt u nee hoor, de linkse koers is juist nodig na het echeck met Wilders? CDA Borne zegt uh, vanavond ALV in Borne. Inloop, oh, die gaat gewoon reclame maken voor ALV van het CDA in Borne. Nou, fantastisch. Oliver Ernst zegt uh, als Wilders uh, samenwerking met de kennis van nu geen goed idee was, waarom dan geen lijsttrekkerskandidaat die dat... Toen al inzag. Ook weer één om over na te denken. Partij van de Boefjes. Onder de Maxime Verhagen is het CDA ultra-rechts geworden. Om een middenkoers te volgen is een ruk naar links nodig. Tim zegt eerder het CDA is in elk geval minder links dan de PvdA. En daarmee is de Kundus coalitie nu het meest rechtse kabinet wat, wat mogelijk is. En Martine zegt Verhagenvleugel is realistisch. De rest is politiek correct, naïef en vaak te links inderdaad. De koers van het CDA is te links. Goedenavond meneer Oosting. Ja, goedenavond. Even de radio ja, uit als u, u wilt meneer Oosting. Heeft u de radio aanstaan? Ja, ik, uh, ik ben het ja. niet mee eens. Ik vind dat... Uh, wij moeten gewoon de berg op, de bergreden volgen. En uh, welke kant dat nou weer tot links of rechts doet er niet toe. Ze moeten een eigen keuze maken van uh, wat men wil. Maar men weet niet wat men nee. wil. En dat, dat blijkt ook wel uit de, uh, de, de lijst. Uh, de leiders die zich nou opstaan gaan ze straks een debat houden. Maar het is allemaal koekoek koek, eenzang denk ik. Nee. Uh, wat, wat zou uw voorkeur hebben eigenlijk, als, wat ze, meneer wat ze willen. Wat zou u willen als, als, laten we eens even beginnen met die lijsttrekker, wat zou uw voorkeur hebben? Van de heren die er nou mee zijn, niemand. Ik vond die beste man uit het, het Twentse, die sprak me heel aan, erg aan. gaan. Er was een hele gewone man, die toch wel zijn woordje kon doen en dat hebben we nodig. Maar van de vrouwen, er zijn ook nog de, de drie vrouwen volgens mij. Ja maar die doet niet mee, die is af, af. die is nou, de, die mevrouw Spies, de commissie mevrouw, gekomen. Ja, maar... De commissie, die wel weer. ...wie wel en niets mee mag doen. Dat was met Balkan ook zo. Het hele volk zei, voor die die man moet niet weer... ...en ze deden het toch. Ja. En dat doen ze nu precies zelf. Dan met... kiezen ze er zes uit die niet gewild zijn met de mensen. Dank u wel, meneer Oosting. U kunt bellen 0800 Het CDA is te links. Goedenavond, Anke Aydan. Nou, goedenavond. Goedenavond, Anke. Um, ik denk uh, dat de koers die nu gevaren wordt... ...in één keer inderdaad uh, radicaal naar links gaat... ...gezien het recente verleden. Um, en ik denk dat het beter is om je te berusten op een visie van je partij... ...in plaats van op een samenwerking met de PVV die is mislukt... ...en nu misschien dan inderdaad voor de linkse kant uh, te kiezen. Dat dus lijkt me heel onverstandig. U zegt, we moeten linksaf met het CDA? Uh, nee, ik denk dat het CDA goed moet gaan nadenken welke kansen op willen... ...voordat überhaupt links, rechts... Ik heb altijd begrepen dat het redelijk in het midden zat... Dus op bepaalde standpunten zit je misschien meer rechts en op andere misschien weer meer links. Ja, Maar kom, misschien, maar als het anker... goed is, hebben ja. zij een christelijke gedachte waaruit ze opereren. Maar weet je wat mijn analyse is? Het CDA was vroeger zo groot, die hoefde niet te kiezen. Dat was zoals van achter zei, we hoeven niet naar links en we hoeven niet naar rechts te buigen. We gaan gewoon dwars door het midden. Nu zijn ze klein, ze moeten zich profileren. Het CDA heeft profiel nodig. Ja, en dat klopt. Dat doe je misschien meer met extremere standpunten, maar wel vanuit een basis... Mm -hmm. En als je kijkt naar de partijnaam, dan kan ik daar maar één basis bij bedenken. Oké, okay. Anke, het is helder wat je zegt. Marloes twittert, Marloes Ellenbroek, de X-factor voor CDA is nu begonnen. Die finale heeft zes deelnemers en dat vindt ze jammer. Charlotte twittert, kunnen ze niet gelijk een nieuwe voorzitter kiezen bij het CDA? Rutte doet haar best, maar veel is het niet. Aan de lijn René van der Linden, eerste Kamerlid en prominent CDA-lid. En wat mij betreft dus een rechtse havik in die partij. Goedenavond, meneer Van der Linden. Dan meneer Van Linde, Linden, bent u het met de jongeren eens van het CDA... die zeggen 30 jaar lang geen samenwerking met de PVV? Nou, ik zou eerst willen zeggen, willen zeggen dat ik niet weet wat het Rijksverhaafd is. <laughs> uh, omdat ik uh, een voorstander ben van een goede, brede volkspartij... Ja. die diep in de samenleving geworteld is. En die... Uh, uh, grote accent legt op uh, morele waarden en dat ook uitstraalt en een voorbeeldfunctie geeft. Maar u stond nou Ik denk niet dat, dat ja. het allerbelangrijkste is wat we moeten doen. Eens? En uh, vooral vooral ons niet laten uh, gek maken door uh, wat links en rechts is, want dat verandert na de tijd. Wat uh, uh, vijf jaar geleden links was, is nu rechts en omgekeerd. Ja. Dus in dat opzicht uh, vind ik dat het CDA gewoon zichzelf moet blijven. Maar dat is nou net het punt, meneer Van der Linden. Niemand weet de, nu waar, we hebben, waar het CDA voor staat. We hebben een degelijke volkspartij moet zijn. Maar meneer Van der Linden, niemand weet echt precies waar het CDA voor staat op dit moment. Dat, dat heeft profiel nodig, zeg ik. Nou, laat ik zeggen, als het CDA uh, de nota die aangenomen is op het uh, partijcongres ook uh, handen en voeten geeft, nu in de partij en in het programma. Dan zullen wij laten zien waar we staan. En ja. ik denk dat uh, juist het CDA altijd gestaan heeft voor een stukje degelijkheid, voor het vrijwilligerswerk, ja. voor het verenigingsleven en vooral waar de samenleving behoefte heeft aan een zekere. Uh, moreel gehalte in de samenleving. Ja, maar dat klinkt hoogdravend, maar toch niet heel duidelijk. Nou, ben ik Vroeger heb ik voor CDA gestemd, in de tijd dat ik het nog deed. Toen viel ik inderdaad ook op mensen zoals u en, en Lubbers en dergelijke... die wat mij betreft een rechtsprofiel hadden in die partij. En dat, dat, dat profiel zie je nog bij Maxime Verhagen. En dan houdt het toch al een klein beetje, beetje op. En dat, dat vind ik dus jammer. Waarom, waarom, waarom wordt daar niet meer nadruk op gelegd? Nou, dat weet ik niet of dat niet, niet het geval is. Wij zijn een partij die altijd gestaan heeft voor de sociale markteconomie... het Rijnlandmodel... Dat uh, hebben we vandaag nog eens een keer besproken met een aantal CDU-mensen. En uh, dat is iets waar de menselijke maat uh, uh, heel nadrukkelijk tot uitdrukking komt. En ik denk dat wij uh, vooral ook in de komende periode moeten duidelijk maken... dat het CDA staat voor degelijkheid, betrouwbaarheid ja. en voorspelbaarheid. Goedieno dat zijn goede normen. Maar zegt u want het vroeg, ik aan het begin... bent u het nou eens met die jongeren van de CDA... dat 30 jaar lang er geen uh, kabinet met de PVV gevormd moet worden? Nou, ik weet niet überhaupt of de PVV over 30 jaar nog bestaat. Laat staan uh, misschien wel zelfs over tien jaar niet meer. In ja. dat opzicht uh, zou ik daar geen uitspraak over willen doen. Duidelijk is wel dat uh, het CDA op een aantal punten... heel nadrukkelijk een andere opvatting heeft... als het gaat over uh, de menselijkheid in de samenleving... Uh, met name wat betreft buitenlanders. Als het gaat over Europa... daar hebben wij een hele ja. nadrukkelijke afwijkende opvatting... over uh, hoe wij met Europa moeten omgaan dan de PVV. En dat zijn allemaal struikelblokken... Ook voor de toekomst. Dus u ziet het waarschijnlijk niet gebeuren dat, uh, dat, er, nog met het, dat, dat er nog met de PVV wordt samengewerkt, uh, schat ik zo in. Wie van de zes vertegenwoordigt het beste het geluid waar u zo nu, nu op hamert binnen het CDA? Nou, ik ga eerst een keer luisteren wat die zes te, uh, te vertellen hebben. Uh, ik ben blij dat wij zo'n brede keus hebben. Ik ben ook blij dat deze procedure gevolgd is. En dat heeft Maxime Verhagen toen dat tijd Nadrukkelijk ook ingebracht. En uh, ik ben blij dat de partijvoorzitter dat gevoerd heeft. Ja, dat is zeker. Waar. En ik denk dat dit voor het CDA een kans is om ook een breed gedragen uh, uh, partijleider te krijgen bij de verkiezingen door de eigen achterban. Nou, dat is zeker. In ieder geval levert het behoorlijk wat aandacht op voor de partij. En dat kan denk ik niet verkeerd zijn. René van der Linden, uh, zeer bedankt, Eerste Kamerlid en prominent CDA-lid... over de verkiezing van de lijsttrekken en de inhoud van het CDA... waar wat mij betreft nog steeds onduidelijk is welke koers er op dit moment gevaren wordt. U kunt meedoen, 0800 21. Doet u mee aan, aan de show en mijn stelling is het CDA is te links. Sam van der Pol zegt... het CDA heeft de afgelopen tijd erg rechtse dingen gedaan. Verder is maar afwachten hoe links of rechtvaardig de partij straks is. En uh, Dilemma zegt... het CDA staat al lang niet meer waar het voor zou moeten staan. Christelijk democratisch appel, een Ruk naar links en ver ook. Kijken wat u daarvan vindt. Loek Bos, goedenavond. Goedenavond. Ik vind dat het CDA veel te links georiënteerd is de laatste tijd. En uh, eigenlijk heel erg veel links uh, georiënteerd in het... Uh, in de geest van de vroegere antirevolutionaire partij. Dus die jongens die maken die oud-antirevolutionaire... Ja. maar op het de dienst uit. En ik zie in die hele lijsttrekkersverkiezing... daar zie ik niks van terechtkomen. U zoekt meer KVP'ers en mensen als Maxime Vagen? Ja, en als, als, als Lubbers. Ja. Ik bedoel... Uh, pragmatische mensen. Ik ja. bedoel, en niet zullen de tamboeren op weet ik wat voor... En, en wie zou dat zijn als, als, het om, weet ik wat. als het over de poppetjes gaat? Ik ben ruim 60 jaar lid geweest van het CDA, van het KVP en CDA. En ik heb een paar weken geleden heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. Kijk, dat is een dramatisch besluit. Meneer Loek, ja. Bos, wie zou u het liefst zien van de zes die nu zijn overgebleven? Uh, heel moeilijk, maar ik, ik geloof de outsider... Niet omdat hij ook in Brabant woont, maar de Brabander. De Brabander. Dan zit ik al, uh, even kijken, dat is dan Marcel uh, Wintels? Ja, ik geloof ja. meneer Wind, ja. Marcel Wintels. Dat zo ja. heet hij. Nou, ik Ukraine... ken hem niet of wat nee. dan ook, maar... Uh, ik ook het is er eentje uit die niet uit de oude kliek komt. Duidelijk, Loek Bos, dank u wel. Het CDA moet naar rechts toe. Het moet niet links afslaan. 0800 21 doet u mee. Hosta Siboldiana zegt, Europee, Europa hoest miljarden op voor boeren. Daar staat het CDA voor, maar ze prediken een soort van heiligheid. Het gaat om geld, Bas, zegt uh, Eerdmans zal mij een worst zijn wat het CDA doet. Kopjan en Verrije lossen het wel op. Een medestander zegt, uh, laat het CDA is en blijft de partij voor de boeren. Daar is niks mis mee, maar laat ze het eerlijk zeggen. Martijn van der Koor aan de Rijn, onze Binnenhof-watcher. Goedenavond, ja, goeie avond Joost. Hey, uh, het is dus volstrekt onduidelijk, zeg ik eigenlijk, wat die koers betreft van het CDA. Analyseer jij dat meer vanaf de, vanaf de zijlijn ook zo? Nou ja, het is nogal verwarrend, hè, want het CDA stapt in een coalitie. En dan uh, worden er allemaal dingen verdedigd door CDA-ministers. Zoals het Boerka-verbod en het verbod op die dubbele nationaliteit. Nou, dat soort, dus mensen denken, daar staat het CDA dan voor. Nou, vind ik op zich niet zo'n hele rare gedachte. Als je dat wil verdedigen als partij, ja. als je bereid bent op die... Die principieel zijn om een compromis te sluiten. En dan blijkt als een duveltje uit een doosje. dat ze daar helemaal niet voor staan. Tenminste, niet die, die ministers. Hè, nee. die nu naar buiten hebben gebracht. dat ze dat eigenlijk verschrikkelijk vonden. Tenminste, maar dan kun je zeggen dat ze. Zijn... Ja. ja, maar dan wil ik naar, naar René van der Linde gaan. Ja. die je net in de uitzending had. Die had het over morele waarde, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid. Ja. Nou, dat mag iemand mij uitleggen. Wat dit Met uh, morele waarde, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid te maken he heeft, niks. Goed punt. Absoluut dus, een goed punt. De, da daar, daar zit ja. natuurlijk ook het compromismodel onder, waar het CDA altijd. waar iedere, uiteraard, partij, uiteraard. iedere partij mee te maken heeft. behalve Wilders die zegt: ik ga gewoon, ik stap er gewoon uit. Um, daar zit. Maar nou eventjes naar eh, Henk, Henk Bleker. Aafbrand Korsje zegt vandaag in de Volkskrant... dat wordt dus een ramp met Henk en Jack en daar verheug, verheug ik me op. Um, zou het zo kunnen zijn, denk jij, dat Blinker er toch nog mee wegkomt... en dat het dan een hele aparte wending gaat worden in deze campagne? En je bedoelt dan dat hij ermee wegkomt dat hij uh, Jack de Vries heeft genomen... die een buitenechtelijke affaire had en dat hij... ...een jonge vriendin heeft en dat dat moeilijk ligt. Nou, dat, ja, dus dat, doel... dat, dat doelde ik dan weer niet op, Martijn. Maar nee? fijn dat je het nog even zegt. Het gaat, nee, maar het gaat wel om... ...als, als Henk Bleker het toch... ...zou Henk ja? Bleker het toch kunnen redden? En, en wat, denk je, wat denk je dat dat wordt? Nou Volk ja, koers. kijk, dat, ik, ik zeg het expres niet om, om Henk Bleker te zorgen, ...maar die morele waarden... ...daar zou het CDA op in moeten zetten. Want dat is het enige wat ze onderscheidt... ...van zowel links als, als rechts. minstens hun morele waarden. Ik bedoel, de andere partijen hebben weer andere morele waarden... ...maar die christelijke uh, waarden... Uh, ik denk dat uh, Bleker en uh, de keuze voor Jack de Vries, en dat, dat het daar niet bij past. Nee, e dat dat eigenlijk de verkeerde lijn is. Eerlijk, helder. Uh, Jack, dat klinkt inderdaad ook, ook, ook niet heel, heel uh, nee, consistent. Nee, ja, hij is bekend als Jack het Lek in Den Haag. Mm. Uh, niet voor niks, omdat hij uh, ja, als spindokter was ook zijn taak. Daar is hij ook goed in. De dingen, uh, lekker aan kranten en uh, een beetje de boel uh, opstoken. Uh, in zijn eigen voordeel. Uh, dus dat kan wel heel, heel spannend worden. Ja. als, als Bleeker uh, inderdaad die lijsttrekker wordt. Maar ik verwacht dat het CDA echt voor het pure midden gaat. voor, voor Van Haarsma Buma. Ja, daar verwacht ik ook. En ik denk een ja. hoop mensen. Uh, nou zeg ik, het CDA moet zeker niet linksaf, maar rechtsaf. Eens? Uh, ik ben het ermee eens dat ze niet moeten zeggen. we zijn een linkse partij. en we behoren bij P van de ASP SP, uh, GroenLinks. Want daar uh, blijkt uit allerlei kiezersonderzoeken. Uh, van Maries de Hond onder andere, dat er geen ruimte meer zit. Nee, en, uh, dat zit vol. Maar dat midden zit ook vol. Het, CDA het midden is... zit ook vol. Ik bedoel, Waar moet ze uh, zijn? Ja, en je ziet bovendien dat uh, sinds de PVV is rechts ook behoorlijk vol. Dus je kunt je überhaupt uh, Af, ja. afvragen, wat is de rol van het CDA in de toekomst? Is er wel toekomst voor een heel groot CDA? Nou, ik heb altijd gezegd, als ze een hele goede leider hebben en die zaken die ook René van der Linde aanhaalt, zoals die morele waarden echt. Uh, duidelijk naar voren komen, hè? dan hebben ze wel ja. een kans. Maar het nee, is heel precies. moeilijk. En iemand zei tegen mij, elk jaar overlijdt één zetel bij het CDA. Ja, dat, dat, dat, dat schijnt uit berekeningen uh, naar voren te zijn gekomen. Ook het gemiddelde, de gemiddelde leeftijd is 68 inmiddels van het CDA-lid. Oh. Dus, dus wat dat betreft is, is dat niet zo heel... Dat, nee. dat zijn natuurlijk hele zorgwekkende, dat zijn zorgwekkende punten. Dan, dan zeg je, eigenlijk, zou het CDA nog wel bestaan over 30 jaar in plaats van de PVV? De, de... Uh, nou ja, dat, ik, denk, ik denk dat het CDA, uh, alle partijen staan onder druk. Maar het CDA heeft, zeg maar, structureel gezien echt wel een enorm groot uh, probleem op ja. dit punt. Martijn van der Kooi, als altijd, zeer veel dank voor jouw uh, nuttige bijdrage. in avondspits, onze binnenhofworstje hoorde u. Edwin Drost, is het er niet mee eens? Goedenavond, Edwin. Ja, goedenavond. Zeg het maar. Ja, ik ben het er absoluut mee uh, oneens uh, dat uh, het CDA meer naar rechts zou moeten gaan. Uh, ik vind het CDA een middenpartij, uh, Links van het spectrum heb je PvdA, rechts van het spectrum een uh, VVD. Alleen het CDA zou het volgende moeten doen. Uh, meer daadkracht uh, moeten tonen. Uh, ja, dat hebben ze uh, niet. Lef ja. hebben om bepaalde zaken aan te pakken, wat zowel door links als door rechts de laatste decennia ja, is blijven liggen. Nou, zeker. Maar wat dat betreft komen deze verkiezingen... gewoon veel te vroeg natuurlijk voor het CDA. Want ze hadden zich willen laten zien in die positie, denk ik... toch in dat kabinet met, met, met de VVD, als echte bestuurspartij. Maar dat zit zitten de komende maanden niet in natuurlijk. Nee, maar goed, uit het verleden leren we wel... dat uh, veranderingen vrij snel kunnen gaan. Dus wat dat betreft, uh, ja, partijen kunnen... Ja, uit de assen en reizen. Ja, dat En ik kan. verwacht dat het CDA dat ook zou kunnen doen... op het moment dat ze inderdaad uh, gaan staan... voor hetgene wat ze zouden moeten doen. Ja, Edwin. En dat is... Oh, en dat is maar die, Vin, uh, die maak je de volgende keer af. Dankjewel. Er wordt veel gebeld. 0811 21. Doet u mee. Het CDA is te links. Marijke Wissink, goedenavond. Goedenavond. Met Marijke Wissink. Uh, nou, dat vind ik ook. Want ze gaan vissen in een vijver... waar al zoveel gevist wordt. Er is ter linkerzijde zoveel... Ja. Want uh, de PVV, als ik daarnaar kijk, naar dat programma... ...hebben ze in hun programma een aantal dingen, kaarten ze wel aan. Maar, nou, en dat kan je dan rechts noemen. Maar de meeste zaken die in de PVV uh, aan de orde komen... ...die zijn uh, links, vind ik, uh, richting PvdA, richting SP. Ja. En aan, er is maar één goede rechtse partij en dat is de VVD. En ik vind, ze hoeven niet helemaal rechts te worden... Ik vind dat ze wel hun christelijke uitgangspunten uh, moeten handhaven. Ja. Maar ze moeten wel ter rechterzijde blijven. Ik ben het helemaal... En laat ja. alsjeblieft niemand van de Oude garde de, uh, uh, uh, aan het bestuur komen. Maar laat dat uh, of als lijsttrekker, maar laat dat iemand zijn uh, van buitenaf. En ik, als ik er moet, voor moet kiezen, dan kies ik ook voor die man uit Brabant. Marcel Wintels. Die komt uit het zakenleven, ja. uh, is nu directeur van een school. Uh, ...is heel breed georiënteerd. Nou. Uh, niet iemand die, zoals uh, uh, uh, mevrouw Spies die met alle winden meewaait, nee, want daar schieten we niks mee op. Marijke, mag ik je danken, want dit is een duidelijk stemadvies. En al de tweede van vanavond, die valt op Marcel Wintels. Dus onthoud die naam, want die, die, komt, die komt er misschien wel. Eens even kijken, er wordt veel getwitterd. Admerk zegt uh, CDA vandaar, als het klopt, zijn er geen inhoudelijke verschillen tussen de zes kandidaten. Dat uh, koppelt hij aan het strategisch beraad. Kingoaf zegt, het CDA doet niet wat het principeel vindt, maar het doet wat nodig is om zoveel mogelijk zetels te redden. Ruggengraad 0,0. Uh, Arie Paap zegt, vreemd dat Koppian en Ferrier zich niet verkiesbaar hebben gesteld. Ze hebben het CDA verdeeld en naar links, en naar links gestuurd met hun PVV-xenofobie. Ruud de Lange zegt, meer reclameleuzen nodig in het CDA naast Eerlijk Helder Bleker. Ook als dan de kat lag, kocht ze Buma's. Die kan er ook nog bij. En Draakburg zegt, uh, ze zijn niet links, niet rechts. Ze zijn wat net op dat moment goed scoort in de peiling. Het is een waaibomenpartij. Het CDA is te links, zeg ik. Doet u mee? 0800 1121. Albert de Bruin, goedenavond. Goedenavond. Reageer maar. Nou, ik ben het niet met je eens. Ik ben uh, van mening dat het CDA een eigen koers moet uitzetten en niet moet kijken like, welk de wind waait. Dat doen ze nu. Ik zou het de uh, christelijke uh, uh, draaikonder willen noemen. Uh, ze de de PvdA die doet dat ook, maar zij winnen het nog met de uh, met favuren. Ja. Ik denk dat uh, het, het CDA een aantal principes en hun morele waarden moeten poneren en zeggen daar gaan wij voor en daar ook voor staan. Mm. En dat hebben ze steeds losgelaten. Oké. Okay. Dus ik denk ook dat ze eigen koers zijn en ik ben ook voor de buitenstaanden. Je bent ook voor een buitenstaanders. dank je. Misschien nog een stem, dus voor Marcel Winsel. Vincent Mensel zegt, als je niet oppast, heeft het CDA dadelijk nog meer kandidaten dan leden over. Um, goedenavond Ricardo. Ja, goedenavond Joost. Ik ben het niet met je eens. Het CDA heeft uh, onder aanvoering van de Limburgse katholieken gekozen voor rechts en het heeft dus gehalveerd. En als we nou nog een keer rechts afslaan, dan is uh, CDA uh, helemaal uh, uit de politiek. En ik zou een advies aan het CDA willen geven. Die, C, die staat niet voor christelijk, die staat gewoon voor centrum democratisch appel. Ze kunnen met het duivel links en ze kunnen met het duivel rechts regeren. Ja, maar... Kortom, het maakt gewoon niks uit wat deze mensen gaan doen. Dus ze buigen te veel. En ze, ze moeten in ieder geval die zee weghalen. En als ze nou duidelijk zijn en ze zeggen: we zijn Christ, we zijn centrumdemocratisch, ja. Hebben we een appel? Dan is het prima. Maar Ricardo, juist de... Marijke van zojuist, die gaf precies de analyse. Die zegt: het enige echte rechtse partij op dit moment, moet ik ook ter eerlijkheid vaststellen, is, het, is de VVD. De PV heeft gewoon een links- ja. sociaal programma. Daar is gewoon ruimte ja, voor het okay, CDA. Ja, het CVD is sowieso mijn, uh, mijn partij niet, maar. De uh, VVD hangt soms wel eens een socialistische partij uit. Ook weer uit uh, kiezers uh, electoraal gewin. Ja, want Mark Rutte die hangt wel eens uh, de gelovige Judas uit. En dan is hij ineens een socialist. Ja, oké. Okay. Dank je Ricardo. Want we gaan zoveel uh, verder. 0811 21 Het CDA is uh, te links. Jaap Meijs. Goedenavond. Dat is Jaap Meijs. Nou, dat geeft, dat geeft niks. Ja, bel nog een keer als je wil. Hielke de Graaf. Ja, goedenavond. Dag uh, Ik ben het eens met je stelling. Alleen, ik wil het nou wel een beetje anders zeggen. Uh, het is namelijk zo. Uh, wij moeten. Een, wat die andere meneer zei, we moeten een echte volkspartij hebben. Maar dan wel met mensen aan het bewind. die uit de praktijk komen. En niet van papier die alle dagen achter de computer zitten. Ja. of wat ook maar. En ingenieurs en dat veel allemaal. En Hilke? Nee, mensen die eelt op de handen hebben. Die moeten in die partij komen. Hilke, en wie zie jij zitten van de zes die er nu nog over zijn? Nou. Helemaal niks. Niet één. Niet één. Dan houdt het ook op wat jou betreft. Oké, okay, dankjewel voor het inbellen. 0800 1121. Doet u mee. Het CDA is te links. Uh, de broer van Nico uh, die zegt... het CDA is het bewijs dat de democratie... een schandelijke doodgestorven is in ons land. Uh, Spindokter zegt... Uh, het CDA kan wel twee lijsttrekkers aanstellen. Een linkse en een rechtse. Dan kan de kiezer weer gaan, uh, gaan kiezen. En uh, Tanker die zegt... Um, Martijn van der Kooij, Van der Linden heeft wel gelijk. Als het CDA zich ergens op kan onderscheiden... dan is het op morele waarden, betrouwbaarheid en voorspelderheid. Hashtag Radio 1. Goedenavond, meneer Versteeg. Ja, goede, goedenavond. Ja, weet, het probleem is, wat links en rechts is... dat heeft te maken met uh, de uitverkoop die wij gedaan hebben naar dictaturen. Kijk, wij zijn wel, misschien wel rechts of wel links... maar we hebben onszelf zelfs concurrentie aangedaan. Door te handelen met... Uh, China, Rusland... Ja, een beetje off topic, the topic the... moet ik zeggen meneer Versteegger. Moet het CDA linksaf of moet het CDA rechtsaf? Nou, in die zin zou je zeggen, dan zou je die SP-lijn moeten volgen. Hè? Want die SP die is daar in die zin nog wel vrij principieel in. Okay. In die zin zou je zeggen van, kijk, dat is ook eigenlijk best wel rechts. Want je doet jezelf dan geen valse concurrentie aan. Okay. Kijk, hier gaan de, de fabrieken dicht en daar gaan ze open hele milieuvriendelijke uh, zaken, zoals in, in IJmuiden, die gaan dit. Dus linksaf, zeg u, maak ik maar even als conclusie af. Een hele korte reactie nog van Wilbert Stuifbergen, de laatste in de show. Goedenavond. Goedenavond. Wilbert, links of rechts, het uh, CDA? Uh, CDA is uh, voor mij extreem rechts. Is op dit moment extreem rechts? Ja. Als je kijkt in het buitenlands beleid... we hebben onlangs 4 mei die herdenking, maar op dit moment... Uh, verdwijnen in China de Falun Gong onder andere in crematoria voor een orgaan. Dat is een ex heel extreem verhaal. Ja, en ik... het Maxime Verhaag helemaal geen boodschap aan. En Balkenende en ook niet, want die gingen gewoon naar China, naar de Spelen. Oké, okay. ik zet er een punt achter Wilbert. Je sluit daarmee avondspits af. Want dit was de discussie op Twitter. Kunt u verder kijken. Hashtag Eerbans, hashtag WNL. Uh, de discussie gaat verder vanavond. is de lijsttreksverkiezing van het CDA. Straks gaat kunststof verder met fotograaf en filmmaker Karel van Hees. Morgenochtend weer een nieuwe Vandaag de Dag van WNL. En s'avonds zijn wij er weer op Radio 1 met een nieuwe stelling en nieuwe mening. Een nieuw gesprek van de dag op Radio 1. Tot dan.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 Wat merkte je van de oorlog van... toen je in het tehuis zat? Niets. Voor de rest was het heel gezellig altijd. We zijn als kind gewoon besodemieterd. Van Bruyke stond dus als een gekte schreeuw in het doel van jongens, ze komen van alle kanten op me af. Het gaat niet goed. New hey. hey. car insane! Bro! De .fm. Iedere werkdag tussen 11 en 12 in de ochtend. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.